...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het Britse verzekeringsbedrijf Lloyd stelt een miljoen euro ter beschikking... ...voor tips over de juwelenroof twee weken geleden in Cannes. Toen werden uit het ritz Carlton hotel sieraden gestolen ter waarde van ruim 100 miljoen euro. De Israëlische eigenaar van de juwelen had zijn bezit bij Lloyds verzekerd. Morgen verschijnt in de Franse kranten een advertentie met de voorwaarden om voor de beloning in aanmerking te komen. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik krijgt geen toestemming om een studie te volgen aan de Universiteit van Oslo. Volgens de universiteit komt hij daarvoor studiepunten tekort. Breivik's aanvraag voor een studie deed veel stof opwaaien. Sommige docenten wilden niet meewerken aan onderwijs voor Breivik... die een straf uitzit van minstens 21 jaar... wegens de terreuraanvallen in Oslo en op het eiland Utøya in de zomer van 2011. Hij doodde 77 mensen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft alle Amerikanen in Jemen opdracht gegeven het land te verlaten... Volgens de VS is het dreigingsniveau in Jemen uitzonderlijk hoog. Ook het aantal Amerikaanse diplomaten en functionarissen in Jemen wordt daarom verminderd. In verband met het gevaar voor een terreuraanslag was de Amerikaanse ambassade al gesloten. Ook de Nederlandse ambassade in Jemen blijft deze week dicht. En Vietnam voert de doodstraf weer uit. De tenuitvoerbrenging lag twee jaar stil nadat het land voltrekking van de doodstraf door een vuurpeloton had verboden. Het zou traumatiserend zijn voor de leden van zo'n peloton. Het land is nu overgestapt op dodelijke gifinjecties. Op de Vietnamese lijst met de dood veroordeelden staan bijna 600 mensen. Amnesty International veroordeelt de hervatting van de executies. Het weer, wolkenvelden, maar ook zon. In het oosten kan nog een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen veel bewolking, mogelijk flink wat regen. Voornamelijk in het oosten. En dan is het 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N9 Alkmaar den Helder is nog steeds in beide richtingen afgesloten. Tussen afrit Egmond en Schorl. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Naar verwachting van Rijkswaterstaat is de weg om drie uur vanmiddag weer vrij. Tot zover de verkeer. <totstuk>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 This nation. This nation In situaties, quei momenti fradino i distacchi e ritorni, da capirci niente più. come vedi? Sto pensando a te.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 Die non lo sta? Te affronti ste degli orgogli swan Sto pensando I'm not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 Mille fois que j'ai...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 Let you down Take your parachute and go Take Maybe parachute. come back tomorrow Take your, your parachute. parachute I am Take, Take the stop parachute. you ever get in sorrow and If the winds don't catch you I will I will is on your back And if the winds don't catch you I will, I will